Goedemiddag, ik ben Sidney en dit is het nieuws van NOS op 3. Er is een zware aardbeving geweest in Zuidoost-Azië. had een kracht van 7,7. Het epicentrum was in Myanmar. Daar zijn mensen omgekomen toen onder meer een hotel, een verkeerstoren en een moskee instortten. Ook een grote brug in Myanmar is ingestort. En ook dik duizend kilometer verderop in de thuishoofdstad Bangkok zijn doden. En is ernstige schade door de aardbeving. Rijn is daar op reis. Hij was op het moment van de beving in een groot winkelcentrum daar. Ik stond op een gegeven naar een kraampje te kijken... en ik ik denk ik voel me zo duizelig worden. En op een gegeven moment stond, ontstond totale paniek. Mensen begonnen te rennen, uh, sprongen achter hun desks vandaan in de winkeltjes, uh, over de desks naar de parkeergarage. En iedereen rende daar naar buiten toe. Iedereen rende de trap af van de parkeergarage. Dus al die trappen naar beneden. Iedereen probeerde zo snel mogelijk naar buiten te komen. In Bangkok zijn minstens drie mensen omgekomen. Opnieuw gedoe binnen het kabinet. Ministers Keizer en Faber hebben het met elkaar aan de stok. Ze zijn het totaal niet met elkaar over, overeens over de huisvesting van asielzoekers. Faber wil statushouders opvangen in grote doorstroomlocaties tot ze een woning hebben. Maar ze komen er niet uit, zegt politiek verslaggever Wilco Bam. Keizer en Faber zijn twee totaal verschillende persoonlijkheden en dat botert het ook niet. En daarbij gaat het vooral om de bestuurstijl van, van Faber. Zij is uh, iemand die zeer ver, overtuigd is van haar eigen gelijk. Ik ben... Ben Beleid, zei ze vorig jaar, uh, en zij is ze ervan van overtuigd dat ze niks verkeerds doet en vindt dat andere ministers haar tegenwerken. Nou, dit speelt dus ook allemaal een rol in dat conflict met uh, Mona Keizer. En de man die gisteren de verdachte van de steekpartij in Amsterdam overmeesterde, is een toerist. Volgens de AD sprong de man uit Engeland op de verdachte en hield hij hem vast tot de politie kwam om hem te arresteren. Gisteren aan het eind van de middag werden vijf mensen neergestoken vlakbij de Dam. Justitieminister Van Wil heeft nog weinig nieuws over hen. Die zijn nog steeds in het ziekenhuis, maar wel stabiel. Uh, de dader uh, is gepakt, uh, overigens door een enorme held die een burgerarrest heeft uh, verricht. We hebben allemaal de filmpjes daarvan wel gezien. Uh, er wordt nu onderzoek gedaan naar de identiteit uh, van de dader. En dan hopelijk komt er ook meer in beeld over wat daar het motief van is geweest. En De politie houdt daar later vandaag meer informatie over te kunnen delen. Het weer dan in het oosten is het nog even zonnig bij maximaal 16 graden. Maar in de rest van het land is het bewolkt en ook iets koeler. Vanavond valt er dan wat regen. Morgen dan afwisselend zon en wolken bij een graad of 12. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM met nu ZFM luncht. Helemaal niet. Haha. Welkom bij ZFM. Het geluid van Zandvoort. En nu even geen rust aan de kust. Dit is ZFM. Kijk, dat klopt eerder. De laatste keer uh, lieve mensen dat we op dit tijdstip jullie weer welkom heten bij het programma Even geen rust aan de kust. Want uh, vanaf uh, de volgende keer over twee weekjes zullen we nog twee uurtjes te horen zijn. Van tien tot twaalf. We gaan het uh, programma beginnen. We gaan straks de cultuuragenda doen. Maar we doen eerst even een liedje van een gezellige Tina Charles met I Love to Love. Met I love to love en ik... Uh, love to look uh, forwards, want yes. daar zit onze honey. Yes. En Honey die heeft, als het goed is, een paar tips ja. uh, vanuit de culturele wereld. Een paar uitgaanstips. Een paar uitgaanstipjes. Nou. nou, daar gaan we. Begin even bij de allerkleinste. Zondag, aanstaande zondag. Uh, Woesel en Pip, die lieve hondjes. Oh. Die komen naar Beverwijk. Die gaan daar sprookjesverhalen <tie> vertellen met een verkleedkist. Speciaal voor de alle kleintjes is er om twee uur en om drie uur een voorstelling. En uh, Woezel en Pip die vinden het dan enig als je verkleed komt. Beppe, jij mag best daarheen. Ja? Dat maakt helemaal niet uit dat je wat Ik ouder me niet bent. Eens Trek verkleed, er gewoon 30 eigenlijk. jaar vanaf nee. en dan mag je. <tie> Dus <laughs> ik, ik kom gewoon en zeg ik. ik zeg, je ziet het niet, maar ik ben een verkleed kind. Ja! <laughs> ja dus dan ga je er lekker heen. Je kan, na afloop kan je ze ontmoeten. En iedereen komt bij elkaar. Er staan lekkere drankjes klaar. Uh, wel even reserveren op het Kermertheater.nl zondag 30 maart. 3 ma, april. Dit vond ik dus weer zo'n leuk. Hè? Af en toe vind ik van die leuke dingetjes. Jullie hoeven het niet gelijk te beamen hoor. Oh, maar, vertel uh, hem eerst ja, Donderdag 3 april theater. De Kleine Meer op het Raadhuisplein. te Hoofddorp. Een echt literair uitje. Adriaan van Dis die vertelt over zijn werk. Terwijl je geniet van een drie gangen diner. Zo. Op een unieke locatie. Namelijk in die kleine zaal. Ze gaan ze helemaal inrichten. Als restaurant. Er is een gevarieerd buffet. Voor drie gangen. Het is een literair diner. En tijdens deze avond zal Adriaan van Dis geïnterviewd worden door Lex Pascheer. Die schreef onder andere voor oogappels en Gooise Vrouwen. Mm -hmm. het, uh, je kunt je dieetwensen nog doorgeven. Hij gaat vertellen over al zijn boeken. Nou, het is, wordt hartstikke leuk. Het diner begint om zes uur. De zaal gaat open om half zes. De prijs is 60 euro. Ik heb vanmorgen nog even gekeken. Er zijn nog een paar kaartjes. Dus moet je nu wel gelijk gaan reserveren. Reserveren op c.nl. Donderdag 3 april. Uh, zondag 6 april, dat hebben we net gehoord. Hè? In half 4 in de dorpskerk de Bloemendaal. De fat lady met knoek. Met knoek. knoek. Uh, uh, er is nog niet gebeld. Er kan nog gebeld worden. Ja, 023-5730393 als je kans wil maken op twee vrijkaarten. Ja. Voor de voorstelling 6 april in de Dorpskerk in Bloemendaal van de Vet Lady. Ja, en wij zijn gegaan, want het is hartstikke leuk. Ja, zeker, mooi. Vrijdag 11 april in de Luifel in Heemstede, het cabaret duo Maartje en Kine met de bingo show... Uh, ja, ik heb hem er even bij gezien, want ik ben er geweest in het uh, Theater de Liefde van. Uh, uh, hoe heet ze? Milan? Milou? Ja? Milou Frenken. Ongelooflijk goed, die meiden. Ja? Echt ongelooflijk oh, goed. Is het zijn twee, ja, zijn twee cabarettières? Ja, het zijn twee maar vooral twee multi-instrumentalisten. Ze spelen moeiteloos alle instrumenten: piano, uh, accordeon, viool. Ze zingen, ze dansen, ze schakelen met hele leuke. Hoe noem je dat? Dialogen. Uh, en ze schakelen trouwens ook moeiteloos. Van Brahms naar Hazes. En van Schubert naar Frans Bauer. Je moet, als je kunt, gaan 11 april. In de Luifel. podiaheemsteden.nl. Misschien kunnen we ooit eens even wat van ze draaien. Maartje en Kine, Want ik geloof niet dat ze heel erg bekend zijn. Nee, nee maar, ik vind uh, het leuk. om te horen, maar ik ken ze nog niet. Nee. geweldig. Ik heb nog wat leuks. Dat is uh, zaterdag 12 april, dat duurt dus nog even. Ja, misschien kunnen jullie net als de vorige keer, riep ik ook iets. Toen zei hij: Ja, dat kennen we allemaal wel, dat in vijf huizen, dat concert, weet je wel. Dus nu heb ik um, de Wijntour Heemsteden. Wijntour Heemsteden? Ja, wijntour Heemsteden. Oh, die is een tour, denk ik. Ja, in dat Zwarte is... Woud. 12 april. <laughs> en uh, daar kijken heel veel mensen echt wel op vooruit, want het is. Volgens mij jaarlijks. En dit keer is het dus op 12 april. Van 5 tot 8. Uh, en dat vindt plaats in de Raadhuisstraat. En de, in de Binnenweg. En in de aanloop is dat naar de komst van de bloemenkorso namelijk. Dan kan je wijn proeven. Al die winkels die doen mee, die hebben allemaal lekkere wijntjes staan en lekkere hapjes. Hmm. En dan ga je door die uh, straat, naar dan kom je in dus de slagersstraat, kom je bij het, het bestel wel een taxi op tijd. En dan denk je, hè? oh is die al weg? Zijn die praalwagens al weg? Heb ik het gemist? Ja. Maar in ieder geval, het uh, begint om vijf uur. Je moet wel eventjes uh, um, om deel te nemen een kaart uh, regelen. Oh. Want je krijgt dan namelijk een plastic glas met een stempelkaart. Ach jee. En dat kost 21,50. En met ja. die kaart kan je dan langs al die. Want oh, dat is wel handig om een u vast te houden. Ja. Al die wijnen. Een soort maar, toch. Heel belangrijk. Ook de hapjes. Oh, oh Ja, kijk, nou wordt oh, oh, Dolly oh. wakker. Ja, in ineens. Je hoort, ja. hoort hapjes. Ja, <laughs> ja laat die wij maar zitten. wij <laughs> die hapjes maar. <laughs> nou, dat is dus de twaalfde. Okay. Dan ook zaterdag 12 april. Het toneelstuk Lotte. En Fred en Lea zitten hier al. Maar ik heb begrepen dat we even een muzikaal intermesso hebben. Ja, dat wij klopt. daarover gaan praten. Dat klopt. Ik, ik, ik schuif jullie even allemaal weg. En oh. dan uh, gaan we eerst even. Uh, belangrijke interne mededeling. Freya, dit is je verjaardag. Je verjaardag gaat zomaar niet voorbij. Want de jarige ben jij. Daarom ben ik ook zo blij. En zingen wij... Hip hip Wanneer tref je dat, hè, dat, dat de gast die bij je komt jarig is? Joh, nou, gefeliciteerd Vandaag. Lea. Ja, dankjewel. 25 oh, jaar, je dus is onder andere de derde keer voortaan. dat ik je feliciteert je ja. Nou, hier zit dus, uh, ben ik aan, ja hè? Ja. ja, je bent daar. ja, ja Fred, Rooshart en Lea Bos. Ja. Ik weet niet, wat was er nou met jou aan de hand, Lea? Ben je jarig of zo? Of, uh, ja, ik weet het, je ging dat mij dat een beetje. beetje. Ja. Ja. Ja. Maar jullie ja. zitten hier niet voor niks. Want op 12 april gaat het toneelstuk Lotte uh, van start. Gaat het geloof ik in het theater De Luif, als ik het goed heb? Of, ja, De Luif uh, uh, uh, uh, ook, schreef mij... Uh. En het verhalenhuis 27, verhalenhuis. 27, verhalenhuis. 27 ja, en, april. En 12 het bestaat april, uit drie, april, drie monologen. April, 12 april in het... Uh, Ik zal ja. het even kijken. Het ja. gaat, gaat over drie monologen. Ja. Hij heeft een verrassende kijk op de onderduikers in het achterhuis. Ja. Fred schreef het stuk op ja. basis ja. van de brieven... die de onderduiker Dussel in werkelijkheid heet die Frits Pfeffer... Ja. naar zijn geliefde Lotte ja. stuurde. En Lotte schetst een ander beeld van Dussel. Ja. Maar ook van Anne anders dan wij hem kennen ja. uit het dagboek van Anne Frank. Heb ik het zo goed ingeluid van hè? Ja hoor, het klopt helemaal. Dan ben je ja. eigenlijk een veelzijdig mens. Ja, ja. <laughs> ja, ik, ja van... ik heb ook nog eventjes... Uh, de Agenda in de Luifel is ook nog 5 april. Met ja, die, die, die vier, vier stenen. stenen die ja, daar ja. Ja. ja, dat wilde ik ook nog vragen. Nou, vertel, jullie zitten midden in de repetities nog? Ja, ja, ja. Nou, het gaat heel goed. Hè. Ik ben heel trots op Lea. Ook <laughs> ook, we hebben natuurlijk Maria Eldering, de violiste... Heeft natuurlijk 17 jaar Anne Frank gespeeld. In dit toneelstuk Lotte. Ja. En die ging nu met Gerard al de liefste toeren. En die was toch ja, tegen de 40. Maar ja, ik denk, zegt ze nou gaat het niet meer. Ik moet zoveel make-up dragen om... Uh, om nog zo'n meisje maar te Maar Maria doen. is nog steeds een meisje meisje. En toen heb ja, hij twee jaar gevraagd. En toen durfden ze nog niet. Nee. nee. En toen dacht ik, ja nu uh, 80 jaar oorlog. Ik denk, dit, dit is de kans. En ze doet het geweldig. Het is heel mooi. Je wel. Het zijn ook drie, drie <laughs> monologen, maar tot één toneelstuk gaat vormen. Ja. En ik heb, vier jaar heeft het geduurd voor ik toestemming kreeg van de Anne Frank Stichting in Basel. Want je mag niks zomaar van Anne Frank schrijven. Dan mag je, nee. Moet je onwaarheden schrijven. En ik wilde gewoon alle juiste dingen wat in haar boek stond. Ja. En die drie, Ik heb alles, uh, wat ze uh, tekst leest, is uit het dagboek, ongeslensureerde dagboek. Maar ik heb het op een andere plek gezet. Ja. En, de, en de laatste brief is gevonden op het Plein, Eind jaren tachtig. Ja, van Frits. Van Frit ja. En dan van Miep Gies die dat gebracht had. En zo is de van Zee, is de historica, heeft er al iets over geschreven. En daar heb ik weer een toneelstuk over gedaan. Want okay. Anne Frank die schreef over Dussel alsof dat een, een beetje een, een, een, een, een, een, een saaie, man, saaie man Het was. is een beetje een scheldwoord. Maar ze, had ze wilde drie boeken maken. Dus een korte roman en lieve Kitty haar dagboek. En dan nog een groot een, een roman schrijven met pseudoniem. En dat vond ze interessant. Want meneer Daan en mevrouw Daan waren de in met Papels, ja, dat... Fritz Feffer ja. was Dussel. En, maar je moet voorstellen dat eigenlijk de gedachtegang is... 13-jarig meisje met een 54 jarige man. Ja. Ze dachten, het duurt misschien maar een paar weken, die oorlog. Ja. Maar dan zitten ze 25 maanden op een kamertje opgesloten. Ja. Ja. Maar Goh was te oud, dan vonden ze het toch wel een beetje met zo'n oude man. En dan moet je daar alleen maar... En dan wordt er afgeschilderd wordt er dan als, uh, dat ze ruzie hebben. Maar het was natuurlijk niet altijd ruzie. Maar het was en, gewoon, en wij kennen het dus zoals de standarts, hè, Fred? Zodat, De standarts ja, dus, dus, de, acht, de achteronderduiker, ja. ja. ja. En die kende de familie heel goed. Die kende ook Anne en de hele familie Frank. Die kwam elke week op het Merwedeplein. Op, op, op het Mijmede, Merwedeplein. Ja. <laughs> maar dit is, uh, dit is het verhaal van Charlotte. Charlotte, die heeft, Charlotte maakte, die is, heeft altijd gestreden tegen Otto Frank over het dagboek. Over de, de, de film, alles. Dat haar man zo nurrig neergezet is. En ja. zij kent ja. die man niet zo. En dan gaat ze vertellen, misschien als je opgesloten bent kan je veranderen. Ik ken die man niet. We zien maar, in het dagboek natuurlijk alleen ja. maar... de kant van, van Anne. Anne. En hoe zij ja. het ervaren heeft. Maar ja. We horen eigenlijk nooit... Ja. verder. Maar ik heb het nee, een stukje wat Lea speelt als Anne... plaat, heb ik het helemaal omgedraaid. En dan zegt ze ook op laatste zin... ik heb het niet zo fijn... neergeschreven allemaal. Weet je dus ze, ze komen alles niet elkaar. Iedereen heeft zijn eigen verhaal. Charlotte, die is dan uh, postuum getrouwd met Frits Pfeffer. En die, het is haar, haar, ja, haar dagboek, haar um, nalatenschap. Ode, van eigenlijk een ode aan, aan Frits aan Frits, Want Frits, Frits ja. was daar ook ondergedoken. Ja. En waar was Charlotte in die, die tijd? Die uh, woonde thuis gewoon. Die woonde ja, die gewoon was die was niet was, joods. Die was, was niet joods, die en hoefde niet Ze waren onder... niet Okay. Dus daarom hadden dus zij, postuum, postuum zijn ze getrouwd en ah, ja. hebben ze allemaal terugwerkend alles gekregen. Maar ze hadden wel correspondentie onderling. Ja. En ja, dat zij, werd door. Uh, Miep Gies bracht Miep Gies. elke week ja. brieven, maar ja, ja, ja. Die, die had niet, zij wist niet dat hij gewoon bij de frank ondergetrokken was. Dat nee, wisten nee, ze niet. Nee. Dat wisten ze niet. Nee. Dus de, en daarna kwamen ze er allemaal achter. En, en ook geluk dat uh, Miep Gies en, en, en uh, Elie Voskaal... die brieven oppakten. Ze dachten, nou. Als ze terugkomt, kan ze verder gaan schrijven. Ja. Dus al die drie boeken wat ze wilde, is één dagboek geworden. Ja. En toen heeft Anne-Marie Verschoor, eigen. Annie Romain Verschoor, die, die werkte toen bij de, bij de Parool. Die heeft één bladzijde gepubliceerd. En zo is de wereldkundig gemaakt. Ja. Anders hadden we never nooit iets van Anne Frank gehoord. Okay. Um, en nu ja. gaan jullie dat. Op toneel brengen. Ja. Wij kunnen dat gaan zien. Ja. Wie speelt uh, Lotte? Lotte speelt uh, Joan Roeleveld. Het is uh, de Mary Treselhuis van Nederland. Ja. Oh, ja, een grande dame. Ja. Ja. Ik heb er nu dan een paar keer mee mogen maken ja. tijdens de repetities. En ik heb op het einde uh, hebben zij nog twee monologen. En dan ja. speel ik eigenlijk niet meer mee. En eigenlijk elke keer gooi ik mijn script. dicht, ga ik zitten. En ja. mag ik het ja. weer even meemaken. Ja. Het is geweldig. Ja, ja het is. Uh, ze, de, als je ook ziet de recensies over haar, is, nou, het is geweldig. Job Cohen schreef ook in de recensie. Zelfs Wim Kok had toegezien. Die was sprakeloos hoe we dat... Uh want je gaat een dagboek ineens anders veranderen. En hoe ja. doe je dat? En daarmee heb ik vier jaar geduurd van Anne Frank Stichting... dat ik dat zo mocht veranderen. Maar wel de waarheden, maar op een, zet het op een ja, andere ja, ja. plek. En je, je krijgt een heel ander verhaal. dat was een soort heiligschennis. Of ja, noemen? nee, ze willen gewoon uh, heel veel Anne Frank worden gespeeld. Maar dan moet je zeggen de uh, Anne Musical of uh, Prinsengracht. Ja. Dan mag je alles erbij verzinnen. Maar zij willen gewoon de, de, de oorspronkelijke tekst zelf houden. Ja. ja. Heb jij die, die, dat script nog eens ze moeten laten lezen? Of ja, alles geschreven, je... alles, je... alles Want Ik wilde het over educatief en de scholen. Voor die het is... Lotte heb ik weer de laatste dag van Anne Frank. En dan speel ik met de hele klas. Ja, ja, en de ja, ja. volwassenen. Dat gaan we nu ook weer in de bibliotheek doen. Oh, ja, ja. Ja. Zeg, en dit kunnen wij gaan zien. 12 ja. april. Ja, in, in de uh, pop-up theater noemen we het ja, hier, hier, hier Ja, in de, de oude raadhuis. Het oude beneden. raadhuis Halsstraat. Ja. Waar ook... Uh, Arnold Jan zit met met zijn tovenaar school. Ja, tovenaar school. naam, weet ik niet. Schrier. Ja, nee, maar een professor en nog iets. Ja. Marduk, Marduk. Sorry. dat duurde even, maar ik heb hem. En en die ruimte werd van bleef zand wordt. En daarvoor hebben we natuurlijk allemaal mijn exposities gedaan. En nu hebben we twee ruimtes voor. is voor Zandvoort Art, ja. En wij doen de, midden, de middenruimte. En dan heb je nog de tent van Mieke Hollander. Die heeft die strandtent. En dan is de achterste helemaal, die twee, is van Arnold. Maar dan ja. gaan we toneelspelen, Kleine een -actors. En op het middenstuk, dat mooie zwart wit ja. spelen we. En het is ook een, uh, om het cultureel uh, Zandvoort groot te maken. Om aanleiding reclame maken voor de krocht. Ja, Want daar ja, gaat, het dat ja, dat zijn, gaat het worden. We he? zijn voor ja. de krocht bezig om mensen. Nou, hoe leuk het toneel is Kleine Eendak. Ja, ja. De krocht gaat open oktober ja. september, oktober. Kom er massaal in En we, we hebben natuurlijk de wurf, we hebben natuurlijk heel dringend. Maar we kunnen ook mensen van buitenaf laten ja, ja. komen. Absoluut. Het dus, ja. ding in het, in het uh, gemeentehuis, natuurlijk wel in het pop-up theater, is dat we, er zijn niet heel veel plaatsen zijn. Nee. Er is gewoon niet heel veel plek. Ja, dus um, 25 plaatsen, geloof ik. Moet er ja. besproken worden? Ik denk het wel. Ik, de, de, de hoe pak je dat aan? Card, dan? Die zou, uh, nee, dat, hoe heet het? De uh, Heemstede? Nee, de Zandvoorten Nieuws. Ja. Die uh, maakt allemaal reclame en ze moeten moet even mailen wie er komen. Ja. Even ja. bij mijn mailadres Fred Roosdart. want jullie doen maar lotmeel. één voorstelling? Nou ja, als er heel veel aankomen... dan dat dat Misschien twee. Ja. Ja. Maar dat ligt aan de, aan de aanmeldingen. ja, ja. En Anders zijn er de, dus ook nog meerdere opties... Ja. In, in, op de luifel en het verhaal. En er is ook en... de volgende oh, dag... Ja. Spelen ik een toneelstuk van Ik haal mijn vader stranen... waar ik regisseer waar de actrices spelen. Dus er kan ook ruimte die zondag... ook nog als er zoveel vragen is aan Lotte... kunnen, kunnen we, we altijd er ook nog spelen. Ja. Uh -huh. dus, uh. En wil jij Dussel eigenlijk? Ik spreek Dussel, ja. Ja, dat want zeggen. dat hebben we nog dan, helemaal niet genoemd. Uh, ja, ja, ja. En uh, Lea is alle... Hoe ja. was en, dat uh, om dat in te studeren? Nou, het is... Ja. is het uh, moeilijk? Wat, wat Fred ook al vertelde, de eerste keer dat hij het vroeg... Uh, heb ik nee gezegd. Gewoon omdat ik uh, het heel spannend vond. Ik, ik, ten eerste omdat ik gewoon altijd heb gedacht... dat mijn, mijn manier van het brengen van monologen... gewoon niet heel sterk is... Um, maar ten tweede, je, je gaat er wel wat neerzetten. Je, ja. Niet alleen stap je in de voetstappen van, van Maria Eldering... maar je stapt ook nog eens in Anne Frank. Mm -hmm. um, en dat, dat was voor mij ook wel even een obstakel. dat ik dacht, ik ben zelf ook Joods. En, ja. Uh, uh, ja, je, je, ja. Je, je, het is toch een, een heel groot iets wat je, wat je dan op je neemt. En nu ben ik er super trots op. Ook als ik zie hoe het dan bij de repetities gaat... Ja. en wat er dan al staat. Ja. Als je gewoon alleen maar even kijkt... oké, okay, hoe, hoe staat zo meteen het toneel in elkaar? Waar gaan we dan staan? Wat doen we dan? Um, hoe dat dan uh, ja, binnenkomt eigenlijk. Ja. Um, dus ik ben heel blij dat ik, dat ik het ja. wel gewoon ga doen... en dat ik ja heb gezegd. Maar ja. het, het was wel inderdaad even heel spannend... Het uh, te heeft even geduurd. Ja, zeker. Ja. Om te weten dat je zoon... Maar dat we al zoveel vertrouwen in jou ja. ja, nee, je ik, heb het zeer, ik niks. Al, tegen uh, al gezegd, Ik wilde heel graag hebben. Weet je, uh, Maria moest een pruik op. Nou, zij heeft alles gewoon is er al. Ja. En uh, het is ook... Als je dat brilletje op hebt... Uh, als je Margot ziet... Van, uh, de zus is ook Margot. Dus het is allemaal... Dat moest zijn. Ja. ja. Oh, je kan ook ja. een dubbelrol spelen. Ja. <laughs> ja. ja. Fred, ja. Als, als je, als je er naartoe wilt, welke gegevens kun je ons geven om je uh, aan te dus melden? Uh, dat staat in de krant. Het wordt dan uh, fredroosnaart.hotmail.com. Of oh. via uh, Beleef via Gilles. Via oh, Gilles Kok. Ja, Gilles Kok. En Be en, dan, uh, en dan hebben we ook John Koper. Maar dat, dat staat allemaal vermeld in de Zandvoort En we sturen het ook op Facebook en Instagram allemaal. En wat samen. is de entreeprijs? prijs uh, nee, we bieden het aan. Het is, uh, het is van theater naar de dam. Dus ja. het is ook voor eigenlijk om het... Uh, uh, kijk, die, voor oorlogsstukken moet je gewoon uitnodigen. Mensen moeten komen uh, voelen. En dan ja. voelen we dat er nog een vrijheid leven. Want het is... Ja. Ik, bedoel, ik schrijf nu allemaal stukken. Ik heb nu elf stukken geschreven over begin 1933. Kan ik ook 2025 invullen. Ja. Het fascisme en de rare... Wat er allemaal weer opvlampt. Dus, uh, ja, nee, wij, dit is gewoon puur echt om te... Mensen laten komen en laten binnenkomen. En ja. dat we duizenden Anne-Frank's hebben... maar dat er een paar zo... Uh, waar we moeten leren. En het is tot, niet alleen in 4045... maar ook nog in 2025... dat we in onze handen mogen knijpen... dat we nog in vrede leven. Hoe lang? Ja. Jij speelt eigenlijk al 5 april... vier gelijke stenen. Uh, dat dat daar heb ik geschreven. Ja. Dus 4 en 5 april. En 5 april is het de luifel. Dat stuk heb ik geschreven. Dus ook een aanleiding over... een ja, nou, ja. prachtig stuk. ja. Ja. En dan, uh, dat heb ik nog meer. Uh, nou, vergaan, wat heb je niet? Vergaan, nee, we, uh, de de ja, we gaan grote. dat elke week in de krant. met heb foto's die vagen. En uh, Portret van mijn moeder mm -hmm. wordt er nog gespeeld. En dan uh, Lotte. En dan de biecht. De biecht wordt helemaal uh, ook prachtig. De biecht is over homoseksualiteit in de kerk. En de gereformeerde kerk. Ja. En het is ook in een balans brengen, is het nou wel of niet gelijk op de kerk? Weet je wat? Het is gewoon, als je opgroeit, krijg je, hebt, je krijgt ook iets van mee. Ja. En uh, als je homo bent, wat doe je? Je wil ook niet je ouders... Want je ouders geboren ook meegetrokken. Ja. Als het is. En het geeft een balans. Het geeft helemaal geen uh, schuldgevoel in één. Nee. En het is zo'n mooi stuk. En uh, we gaan het al ja, uh, 22 mei, mei als speler... want uh, heel veel in Rimmen zit een organisatie daar. En uh, we gaan het hier 23 juli spelen in het Circus Theater of, uh, of de bibliotheek. En dan ook in het nou ja, toeren door. Ja. Ja. Hoeveel en dat scripts is, heb jij nou zo'n beetje in je hoofd? Uh, nu nu elf heb je, je harde schijf? Script. Script. Elf scripts nu, <laughs> ja. Maar daar ben ik ook veel van regisseerd. We doen ja, ja, dan ja. ook ja. nog uh, vier eenaktes en dan de, de, de, de dood. Ja. En dat is gewoon wat doe je op en bij een uh, condolence. Wat gebeurt, is altijd heel veel lol, gelachen woorden, herinneringen. En daar heb ik vier eenaktes over geschreven, Ja. ja. En uh, dat is dan weer... Bij Hakim wordt het weer gedaan. Ja, en staat ja. er nou nog iets op je bucketlist... van wat je wil gaan schrijven? Wat je uh, wilt... Nou, uh, ja, uh, Meisje van Ameland... over het verzet van de Spaanse oorlog. En het meisje, die dochter, komt naar Ameland toe. En dat is een oorlogstijd. En die raakt zwanger van een Duitser. En dan wordt ze met de nek aangekeken... en de vlucht zij naar Duitsland. Maar het begint bij de revolutie met Franco. Maar dat wil ik volgend jaar. Dat ben ik aan het schrijven. Mm -hmm, maar, ja, maar, bucketlist. Ja. Nou, uh, ja. <laughs> Yeah. Ja, ja goed. en dan moet ik nog schilderen. En dan doe ook nog de vijfboek En dan moet ik ook ja, de, de ontwerping doen. De, de Pride. Pride. Ja, ook, ja, ook nog, nog. Pride. Ja, ja, ja. En je moet ja. nog een paar lesjes geven links oh, en rechts ja, nee, aan mensen uh, die jou, hebben ingeschreven ja. Oh, ja. voor de kunsten. Ja, als we gaan repeteren, dan hebben we ongeveer een uurtje aan, aan rijtijd richting, uh, richting waar we repeteren. En eigenlijk kan hij dat uur helemaal vol praten met alles waar hij ja. mee bezig ja. is en wat er nog oh, moet je bent gebeuren. Ik ben meegewezen naar die kerk, weet je wel. Ja, ik ben meegewezen naar maar ja, dat was ook heel mooi. Ja, maar er is is ook niet wie we tegenkwamen. Nee, dus dan helemaal zitten we dan in het huis en denken... wat moeten we hier? Ja, ja. ja. ja. Dat is wel grappig, ja. ja. ja En ja, en dan, dan, dan ben ik nog ziek. Dus dat is ook nog, natuurlijk ook nog, nog, ja. ja. ja, ja. Dus, uh, we gaan even een resumé doen hè, over de over Lotte. Ja, ja. ja. Vertel Lotte is even. leuk. Lotte uh, ja, moet je ook gezien worden. Laat voelen binnen. En dan zie je een hele andere Anne, Frank en ook Veffer. Uh, en hoe zij met z'n drie in het leven staan. En ja. het is geen schuldgevoel. Het is gewoon voor Anne niet, voor Pfeffer niet. En voor Charlotte niet. Die schrijft gewoon uit eigen visie. Als er iets lelijks over jouw man wordt geschreven. maar je weet niet wat ze, wat ze in die ruimte. kleine ruimte nee. Wat gebeurt. Oh ja, hè. Ga nou zelf eens ben. met je familie een weekend. Weg, daar ben je blij zomaar terug bent. Ja. Ja. Ja. En Duitsers zijn ze zij daar opgesloten. He? En van acht tot zes, niet alleen maar ademhalen. Ja. Tot de uh, wester weer slaapt. Ja, en wat je ook al zei. Hoe zal zo'n zo jong meisje, zo'n puber aankijken tegen zo'n oude man. Ja. Die daar waarschijnlijk ja. ook heel erg veel zorg ja, heeft. Dat ja, dat is het En dat zegt ook Pfeffer uh, ook. Uh, de Franks hadden elkaar. Van de Pels had een betertje. En hij was een eindselganger. Hij was ja, helemaal hij was alleen. Ja, ja, ja. En dan zit je ja. daar in je, in je eentje. Nou ja, en vooral met een, met een uh, meisje als Anne. Anna, Die was ja. ook niet op haar mondje gevallen nee, natuurlijk. Nee. Dus nee, Oh ja. ja. Pittig. Ja, maar dat vertel ik ook zo'n hele mooie tekst. Dus het is een soort typecast. Ja, nee. Maar het is ook heel mooi als ze zegt, schrijft over haar moeder. Weet je ja, wel? Dat is man. zo mooi. Nou vertel ja. maar. Oh, moet ik nu? Nou, nou van, we de, waarom... daar, kom maar naar de voorstelling, ja. dan zeg ik het helemaal. Ja, ja. ja. <laughs> Maar ze noemt haar moeder natuurlijk mans, met een N in plaats van mans. Okay. En daar zit een hele reden in achter. Gewoon naar de voorstelling komen, dan leg ja. ik het af uit. Ja, ja. Ja. Uh. Ja. Dat is echt, uh, nou ja. het is een bijzonder mooi stuk. Ik ben blij Zeker. dat we dit doen. Ja. En, dat, uh, en Joan, die, die speelt heel veel in de kop van Noord-Holland, in de Friesland en Groningen. En die was ook helemaal vrij. Oh ja, ik, ken alles nog, ik heb alles nog klaar. Ik wil ja. gewoon weer op. Ze weet de tekst. Mm -hmm. gaat al, want ze heeft heel veel tekst. Ja, heel zeker. Tekst. Zo, echt ja. bladzijden achter elkaar. Achter elkaar. Is... En dan ja. zie je, ze zuigt je helemaal in het verhaal. Ja. Ja. Ja. ja, En het is een prachtig decor. Een eenvoudig decor. Een bed, een tafeltje. En haar stoel. Ja, en, ja, haar, en, en haar kist waar ze haar... Naar nou, latenschap verteld. Ja, het, ja, het mooiste, is, dat, het mooiste ja. is eigenlijk allemaal wat niet in beeld komt. Hè? Dat is de kracht van het ja. theater. Ja. ja, zeker. Dat je, dat ja. je met je eigen gedachten helemaal ja, in kunt voelen. We kunnen overal, we zetten schermen neer, het veldbed. Het bed van, waar ze ja. slaapt. En, en je, een, kan. je en kan. Een stoel. En dat is het. Ja. En de muziek, dat zuig je al in. Mm. De komt er continu in voor. Dat ja, is al. En Prachtig. De, ja. Ja. Nou, heel nou lieve luisteraars, 12 april, ja. het Oude Raadhuis. Om drie uur. Drie uur middags, uh, Lotte heet de voorstelling. Ja. En uh, nou, we hebben er bezield over horen vertellen, we hebben er alle vertrouwen in. Ja. Het gaat vandaag hier in de studio over cultuur en ja. bezieling. Ja. Dus echt het spelen met... Uh, ja. Ik ben heel benieuwd. Ja. Ik wens jullie meer dan succes. Ik wel. En dat is wel waar, hoor, Lea. Je, je lijkt ontzettend veel ja. op de ja, beelden ja, ja, die nou wij ja, van ja, Andervon hebben. We hebben foto's gemaakt in kostuum en daar heb ik echt wel even een tijdje naar gekeken. Ja. Ah, Oké. Okay. Ja, de moest ja. zijn. Ja, ik had ik had er even ja, moeite plaat, mee. De, ja. Hoe ze daar stond met dat Jurkje en dat jasje met die Davidster erop. Ja. Moeilijk. En ja. uh, het is natuurlijk sowieso moeilijk als je zo'n voorgeschi uh, zo zo voorgeschiedenis ja. hebt ja. Uh, in de familie. Maar als je dan je eigen kind zo ziet staan, met de dan denk ik, nee, het is Anne. Het is Anne. Het is Anne. Prachtig. Fred, laat het ons even zien. Ja, u ziet met, vanaf ja. de webcam zit u oh, de hele ja, Heel indrukwekkend die had geloof ik een foto geplaatst. Ja, ook op Facebook Maar laten we het wel stellen, lieve luisteraars, jullie zijn nu verschrikkelijk benieuwd geworden. 12 <laughs> april oude ja. Raadhuis. En Noten. anders nog uh, daarna dan? nog wat, wat mogelijk in. Ja, ja. ja, ja, ja. En wel. er komt vast Want, ook nog wel wat bij Want denk Jullie ik. doen de cultuur. En gaat nu eh, ook eindelijk ook in de Salzburg. komt een cultuur pagina. Waar oh, wat goed. goed. Dus ja, ja. Kijk. Ja, ja, dat weten mensen ook, want er, een, een dagblad of een krant abonneer je, maar je merkt dat het steeds minder wordt. Maar zo'n krantje ja. krijg je gratis. en ja. Ik merk gewoon dat er heel veel uh, be, be, gelezen wordt. Ja, mm -hmm. absoluut. Ja, natuurlijk. Yes. Ja, ja, ja. Yes. Um, nou hebben wij, uh, dank jullie wel, voor dit prachtige interview. Ja. Uh, uh, wij hebben uh, in dit programma altijd, ieder uur, een liedje van de Sidekick. En uh, dan mogen we. Ieder van ons mag uh, zijn voorkeur uitspreken voor een liedje met een reden waarom. Mm. Nou, ik, uh, ik heb ook een uh, liedje uitgekozen. En ik, ik volgde eigenlijk Hannie, uh, want Honey, die had in verband met de tachtig jaar, bereiken van de 80-jarige leeftijd een liedje van Herman van Veen uh, gekozen. En toen dacht ik, ja, maar ik weet ook een heel mooi liedje van Herman van Veen. En ik weet ook iemand die dat specifieke liedje heel mooi kan vertolken. En uh, daarom uh, wil ik jullie nu uh, jullie aandacht vragen... voor een heel speciaal gebeuren hier in de studio. Want onze jarige Lea, die gaat live zingen. Jo. Ja, ja. Uh, dat is het lied van Herman van Veen, Nooit of Nooit. Uh, dat is uh, speciaal ingespeeld door Paul Bakker, gitarist... Die, uh, van de Ruud bent. Band... Dat heeft hij prachtig gedaan. En dan gaan we nu luisteren. Lea gaat het voor ons zingen. Nooit of nooit. Waar blijft hij? Heeft hij er zin in? Of niet? Daar mag wel van een... je Nee, ja. nee nou, nou, nou, hey, nou. Hey, Het wordt weer een dik voor elkaar show hier. Waarom doet hij het niet? Het ging ook te goed, dat interview. Het, we ja, het ging nu te goed. Even iets, uh... Als het goed is, is focus je, komt hij er nu aan. Toch nooit of nooit beseffen wat ik doen zou om weer je lach te zien. En jij zal nooit echt weten waar ik wel naartoe wou om je elke dag te zien. Ik ga naar waar mijn muizenissen me maar voeren. Ik zou een woord dat niet bestaat voor jou ontvoeren. Bijna trieste liedje te bevoeden Hoeveel ik van je hou En je weet zeker niet dat heel mijn lange leven Ik eeuwen eenzaam bleef Na al die jaren bij jou die mij dagen leken Ik op een wolkje dreef en als de dingen die bestaan ons niet verdragen Heb ik mijn dromen nog die ons wel verder dragen En al die kleine waanzin die ik voor je spaarde Om dicht bij jou te zijn Je weet niet zeker hoe ik van jou hou Maar ik heb zelf geen flauw idee hoe ik zonder jou zou en elke dag weer hou ik steeds meer en meer Hou ik steeds meer en meer en meer en meer van jou En jij zal nooit of nooit beseffen wat ik doen zou Om meer je lach te zien Want als je bij me bent, als je maar naar me lacht Verdwijnt mijn kleinste pijn en mocht het nodig zijn, ik haal je uit de diepte De diepste kraters van mijn hart, mijn lijf, mijn liefde Dat jij mij één keer, één keer vasthoudt Heb ik liever dan heel de wereld bij elkaar Je weet niet zeker hoe ik van jou hou Maar ik heb zelf geen flauw idee hoe ik zonder jou zou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 Zijn er ook cd's van? Ja. Uh, nou, oh, nee. Waarom <laughs> is het zo op Gitteren? Nou, ja, dank je dankjewel. wel. Hartstikke <laughs> mooi zeg. Heel bijzonder zo in ons programma. Nog een live optreden. <laughs> nou, degene die, die zelf verrast zou moeten worden op haar verjaardag... verrast ons. <laughs> <laughs> ja, hoort er ook een beetje bij. Een beetje Sinterklaas gedachten. Nou, ja. heerlijk. Dankjewel. <laughs> prachtig, prachtig. We hebben uh, geen vragen meer? Hebben wij nog vragen? Ik heb geen vragen. Heb jij vragen aan Vraagjes ons uh, Fred? Nou, nee, van de ja, luisteraars? Behalve nou, van. de eens ja, even nou, ja, 12 april. En ook houdt ook in de gaten de laatste dag van Anne Frank in de bibliotheek op 16 april. Dus ja. dat een woensdag. Ja, dat is een woensdag. Ja, ja, ja. En dan kunnen alle kinderen komen en dan speel ik de laatste dag van Anne Frank. Alle kleding is er van de Anne Frank Stichting er. En dan gaan ze spelende wijs wat er gebeurd is de laatste dag. Dat is ook heel leuk. Ook heel mooi, ja. Heel boeiend ook voor kinderen. En ook heel goed om dat de kinderen allemaal door te geven. Door te hè? geven. En je bent zelfs verteld van hoe kinderen dan eens, als ze jas hebben, dat ze stil moeten zijn. Ja. Dat ze ook helemaal naar binnen komen. Ja. ja, ja, ja. Dus. Mm -mm. Heel dus, waardevol. Ja. Nou, we zijn ontzettend benieuwd en heel veel dank ja. voor al deze inzet en dat ja. je al die inspiratie met ons deelt en gestalte ja. geeft. We gaan ervoor. We gaan ervoor. Vraag zien elkaar weer en Lea ook. Ja. Heel veel dank. Ja, we komen vast wel. elke week. Ja. Sowieso. Ja. <laughs> Ik ben hele CD vol. <laughs> ja. <laughs> ja. ja. Oké okay, ja. jongens, hartstikke bedankt. Graag gedaan. En Toi toi toi hè met alle voorstellingen. Dankjewel. Dankjewel. Wij gaan luisteren naar Joni Mitchell met Both Sides Now. Oh, dat is ook zo prachtig. Oh, and flows of angel hair and ice cream castles in the air and feathered canyons everywhere I've looked at clouds that rain but now they only block the sun they rain and snow on everyone so many things I would have done Clouds got in my way I've looked at clouds from both sides now From up and down and still somehow It's cloud illusions I recall I really don't know clouds and ferris wheels the dizzy dancing where you feel as every fairy tale comes real i've looked at love that way but now it's just another show I really don't know love Shake their heads, they say I've changed Well, something's lost, but something's gained In living every day I've looked at life from both sides now From win and lose and still somehow It's life's illusions I recall I really don't know life Days. Oh. Well Philadelphia? <laughs> you heard it first, um no. Don't do any of those shticks. met te... ja, de kevertjes, hè? Love me do. Blijft, blijft het blijven toch altijd al mooie nummers allemaal, Pot. dikke jongens. Echt heerlijk, heerlijk, heerlijk. Ik kijk naar de klok en die tikt onverbiddelijk door en we hebben weer maar een kwartiertje. Wat gaat die tijd toch snel als je zo lekker bezig bent, hè? Drie uur is niks, jongens. Weten jullie zeker dat je terug wil naar twee uur? Nou ja, kijk de dames even aan. Oh, sorry, sorry. Ja, laat ik oh, je, het je schuifje opengooien. Na deze feestelijke ochtend weten we het weer niet meer. Ja, het zou toch zonde zijn als we heel erg snel moeten gaan praten en proppen... We en moeten, gasten niet uit ja, kunnen ja, nodigen. Ja, zo is het ook hoor. Nou, ja, het maakt nou, het eigenlijk niet weg. We kijken gewoon even hoe het met de twee uur bevalt. Ja. En anders gaan we gewoon lekker weer terug naar drie uur. We gaan het allemaal wel zien. Maar voorlopig dus eventjes. Kwaliteit. In ieder geval twee keer. Ja. Uh, naar twee uur. twee uur. En dan komen we weer uh, bij u terug met een nadere berichtgeving daarover. Jazeker. Yes, 11 april zijn we er weer. Dat is een dag voordat de voorstelling oh. gaat plaatsvinden. Zullen we het nog even erover hebben natuurlijk in de cultuuragenda. Uh, ja, we weten nog zes extra voorstellingen hebben. Wat zeg je, Vet? We weten vet? nog zes extra voorstellingen zijn. Ja, Ja, oké. Okay. Maar het leukste is natuurlijk als je in uh, Zandvoort... Uh, voor nee, dus is het lekker. Nee, is cadeau voor Zandvoort. Ja, ja. ja hartstikke goed. Ja. Dus het, het kost niks, maar het levert heel veel op. Denk ik. Ja, dat, dat, dat ja. krijg je niet meer, zomaar weer van je netvlies hoor. <laughs> um, wat ik wilde zeggen, uh, is er nog iets? Een kort berichtje, ja. kort web, wat je heel snel, wat je nog kwijt wil. Nou, ik denk dat we die drie uur erin moeten houden, anders dan kan ik alleen het <laughs> lidwoord van het nieuws vertellen. De, nou ja. het, een. Nou, dit is in ieder geval dat de eigenaar van het uh, het afgebrande. Hotel, restaurant Ries zijn Riche, ja. opgeroepen door de wethouder om hun troep op te gaan ruimen. Ja, nou. En zo niet, dan gaat de gemeente handhaven de optreden. Nou, dat lijkt me geen luxe, want sinds de brand, en dat was de zondag voor kerst, mensen. De zondag voor kerst ligt het pand van Ries er totaal afgebrand en vervallen bij. Als je over de boulevard rijdt en je kijkt naar rechts, dan ligt daar ons vorige kroontje. Gewoon helemaal afgebrand, in puin, alsof er een bom op is Gevallen. De Ik gemeente heeft dine. de eigenaren meermaals af, aangeschreven om het nuttig eens op te gaan ruimen. Dat gebeurde echter niet, althans niks zichtbaars. Het heeft natuurlijk te maken met verzekeringen, of er stikstof in de weg kan zitten, Nou van alles. Maar wethouder Kloet heeft nu het verhaal aan de eigenaren verteld. Je, kan, uh, die, je kunt nog zoveel problemen hebben, nu opruimen die rotzooi, anders wordt er gehandhaafd. En dat lijkt me Helemaal geen fout idee om onze boulevard. Want je moet er niet aan denken als er straks een voorjaarstormje komt. En die troep gaat waaien over de boulevard. En Was er eigenlijk al een oorzaak of uh, bekend? Ja, er waren twee kinderen die, uh, die daar Vicky hebben gestookt. En dat is uh, mm -hmm. verkeerd gegaan. Ja, verkeerd gegaan. Ja. Ik vraag me alleen af wat, wat de handhavers dan uh, kunnen gaan doen hiertegen. Ik, ik denk dat ze hooguit. <tus> kunnen gaan beginnen met het Af, opruimen. Eh, opruimen. En daar oh. zit hij natuurlijk zit op, op, op de wachter, Bernie. denk, denkt, nou, laat me komen. Wat moet Mooi, je daar dan op handhaven? Ik snap het niet zo goed. Nee, nou ja, ik denk dat er dan boetes uitgeschreven gaan worden. En ik denk ja, ja. dat er ook weinig last aan wordt beleefd. Ja. Het is gewoon jammer dat de eigenaren het zelf niet bedenken. Dat ze zo weinig liefde voor die dorp hebben... dat ze het niet zelf oh, gewoon tijdig op zijn gaan dat halen. Dat ben ik ja. helemaal met je eens. Ja. Ja, ja, zeker dat, weten. Dat zou toch beter zijn geweest? Ja, absoluut. Ja. Nou, Was het kort? Was het een kort nieuwtje? Ja, hoorde ik wel. Netjes. netjes. Ja. Heb je nog zo'n kort nieuwtje? Ja, ik heb nog van, een kort ja? nieuwtje. De, de, de overloopparkeerplaats Zuid... waar asbest in de grond ja. zit... hebben nog steeds niet de, de, de vergunningen gekregen... om dat op te gaan ruimen. Maar de gemeente die heeft gedacht... nou, Amahoula, wij gaan ruimen. Dus zonder de benodigde papieren... heeft de gemeente zelf genoeg onderzoek gedaan. En wordt er binnenkort aanvang genomen... met het opruimen van die uh, grond. Ja. Zodat die overloopparkeerplaats... Parkeerplaats ja. weer ter beschikking komt. Ook belangrijk. Ja. De gemeente is uh, pittig bezig. We zijn trots. Ja zeker, ja, zeker. Ja, nou laten we nog even een uh, liedje draaien in aanloop uh, naar het één-uur-journaal. Uh, ik heb uh, Sam Koek meegenomen, gezellig. Ah, Altijd leuk. leuk, hè? Altijd ja, leuk. <applaus> Must a man walk down Before he's called a man Tell me how many seas Must a white dove sail Before she sleeps in the sand Tell me how many times Must the cannonballs fly Before they're forever banned No, the answer, my friend, is blowing in the wind. The answer, blowing in the wind. Ha. How many times must a man look up before he sees the sky? Tell me, how many ears must one man have before he can hear people cry? What I want to know is uh, How many deaths will it take till he knows Too many people have died Oh, the answer, my friend, is blowing in the wind The answer, somewhere in the world ah. How many years can a mountain exist washed down to the sea huh. tell me how many years can some people exist uh, before they allow them to be free what I want to know is uh, how many times can a man turn his head uh, pretending that he just doesn't see the uh, the answer my friend blowing in the wind The answer low blowing in the wind ah. Blowing in the wind Blowing in the wind The answer somewhere in the wind Oh, that answer is somewhere in the wind Oh, and I gotta go I don't wanna, but I gotta go, Ja, dat was Sam Koek met een heerlijke live versie van, uh, live uitvoering van Blowing in the Wind. Weer eens lekker, heel anders, heerlijk. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Lekker swingend. Yes, zeker weten. Uh, ladies, hebben ja. we nog iets te melden voordat we keer? Nou, ik denk we dat we, straks... we nog even op moeten halen, dat die klok dan terug moet. Oh, ja. Zaterdag. Ja, dat, ja. dat, dat dan Beb hebben we net hè? Hij gaat terug en dan. Uh... Beste luisteraars, er is hier een cabarettere aan het woord. Nu weer ernstig. Daarvoor zit ik hier. Voorjaar gaat de klok vooruit. Spring achteruit. <laughs> en <laughs> nou ja, maar daar komen we in oktober op terug. Gaat die achteruit? Ja, want, ja maar het is wel belangrijk. Op 12 april is die, is die voorstelling van ja. Lotte om drie uur. En de klok terug, als je niet de klok terugzet, kom je dan te laat dat je om 4 uur of sta je nou, er dan om twee uur? uur het is toch op zaterdag? Dan, dan, wordt het dan is het nog gewoon. Nee, 12 nee. april toch niet? Want 12 want nee, april nee, is het ik, al gebeurd. Ik, ik uh, laat de klok gewoon staan namelijk. Oh, jij laat ja, hem nee, staan. Ik heb ik laat ja, hem maar kom je dan staan. te vroeg of te laat? Ja, dat vroeg ik me dus net af. Als je hem laat staan, dan kom je te laat. Want die klok gaat voorschat. Dus okay. als die voorstelling om drie uur begint, is ja, dan, er dan ben je jou te twee laat. uur. En dan zijn er zeker geen vrouwen ja, nog te poetsen. <laughs> <laughs> Alle klokken voor, voor u morgenavond naar bed ja. gaan. En daar hebben toch Alle mensen ook last voor. van. Hè? Die zeggen ja, met, met slapen. Dus die hebben ja, daar ja, echt mensen van jou die jou van bioloog. Ja, uur later, we ah. er later komen. En dan moet oh, je ja. gewoon een extra ja. voorstelling. Een extra woord, ja. Gaat ze weer opnieuw. Ja, ja je bent voor een uur. Je, je hebt een uur. Ja, het, het is biologisch dat je toch in de warm bent. Ja. ja de biologische klok die kunnen we helaas niet met een radartje gelijk zetten. Nee. Dus die heeft er echt last van. De ja, helemaal. Als je klok. net een baby hebt of zo, dat is natuurlijk helemaal. Uh, ja. Hè? Ja. Dan ja. krijg je heel andere drie verdeling uh, in, in je dag- en nachtritme. Zo. Ja, ja, ja. ja, ja, ja, ja, ja. dieren gaan ook komen. Ja, je nou je hond denkt de ook een uur aan. eerder ik moet plassen. Ja. Denk ik. Oh, denk ja! Oh. Het moet je. Oh, oh ja. dat arme beest. Ja. ja. <laughs> oh. En hij is nou wel steeds zo in de war. Dat lijkt wel alsof hij het aanvoelt komen ja, het ja. met ja. eten. als het mooi weer wordt, ik word, het is lekker langer licht, hè? Ja. Dat, dat, is, wel. Het. Ja. dat is het. Ja, ja dat wel. Ja. Langer donker, ja. langer licht. Ja. Ja. Dus, uh, het weet allemaal wat. Geniet er gewoon van. Wel nou, ja, is het. wel ja. ja. Uh, Ik heb is, leuke uh, dingen oh, gezien sorry. in het dorp. Ik zag bijvoorbeeld dinsdag ja. allemaal schoolkindertjes lopen met vuilniszakken en emmertjes. Ja. En ja. die gingen schoonwandelen ja. in het dorp. Hè? Leuk, ja. mooi dat ze het Prachtig, bij wordt gebracht. Ja. Ja. Ja. En, en, nou, en, en uh, ze hebben ook bijzonder veel opgehaald. hè? Absoluut. Jeetje. Dat is gewoon heel erg. Ja, dat is heel erg. Dat is ja. heel ernstig. Ja. Mogen mensen zich echt wel even ja. achter hun oor krabben? Ja. Ja. Als je nou in de auto zit, bewaar dan gewoon even je vuil... totdat je thuis bent. Ja. Ja, het... Ik heb ook in mijn, in mijn auto altijd een plastic zakje... voor de propjes en de dingetjes. En dan maar... neem ik eens in de zoveel tijd mee naar boven. Dan gaat het... Uh... Dat en dat komt ook door die duobakken. We hebben duobakken waar dan plastic ja. en papier in kan. Die moet je niet al te vol proppen. Ja. Want als het gaat waaien, waait dat papier eruit. Klopt. Hangt ja. het allemaal in de struiken. Yeah. Ja, ja, ja, ja. Maar Hannie, we die... kunnen eigenlijk ook wandelen als we straks weer naar huis gaan. Ja, we gaan, we gaan, gewoon, gaan, we ja, maar gaan. gewoon schoon wandelen. Over het musselpad. Dan moet je bij Patrick zo'n knijper vragen. Ja. Ja. ja. ja. En zo'n ring waar je een uh, zak in kan hangen. ja. Ja, toch? Maar dat zijn natuurlijk allemaal een hartstikke leuke initiatieven om die kinderen ja, daarin is te goed betrekken. Opereen. Heel goed. Heel ja. goed. Ik Bewust vond het, het er heel die... feestelijk uitzien, ja. in ieder geval. Ja. Ja. ja, het komt ook door Juttens geluk. Je hebt natuurlijk ook uh, afval, zeeafval. Ja, voor ja, ja, het, het strand hè? Ja. strand. Ja, ja. Uh, ja het Badhuisplein staan, uh, we staan hele leuke namaakflessen waar ja. je allemaal plastic in ja. kan gooien. Ja, ja, en dan oh. wordt dat door die just, Jutters uh, geluk ja. wordt daar of kunst van gemaakt ja. of nieuwe objecten. En Paul, ja. Uh, ja. Objecten. Ja. Paul oh. Been, die loopt ook met zijn pakken, zijn bananenpak. Of met ja, zijn pakken. ja, ja, ja. En we zijn begonnen met... En straks groen, weer eens uh, de, formule 1 pakken ja, natuurlijk. De groene mug zijn wij begonnen, toen Jaarlijks de mug bestelde. En dan gingen we trimmen met de mensen en dat je moet bukken, dan haal je het propje erop en dan gooi je in je zak en je bent in beweging. Ja. Ja, ja, inderdaad. Ja, ja. Als je gladvallen, ja. laat vallen, buk. Buk, buk nog een keer. Buk, buk, buk, buk. Nog, een buk, buk nog een keer. Wat nog nog zeg je? Luk? nog geen uitzending. Ja, zeker. O, uitzending. Ja, je zit gewoon uh, nog uh, door de microfoon nee, te praten. Hoor. Ja. Ja, dat en, komt omdat je geen uh, koptelefoon nee, op doet, dat je weet niet. Nee, de we Nee, altijd, uh, ben ik de Lodewijk Napoleon. En dan doen we de kinderen ook milieubewust via landen En ook allemaal prikkers hadden we dan. Maar die hout was daar twee dagen schoon. En ja. we moest nog 14 dagen. Dus <laughs> toen hadden we een beetje vuil gegooid. Er vond nog zoveel stromende regen. Toen ging het niet door. Toen kon het zelf weer opruimen. <laughs> oh, oh, oh, dus, oh, oh. Dus, oh, oh. Denk, het houdt je bezig. Denk, dus is hout. Is echt voorbeeldig schoon. Er dus zijn mensen ja. bewust daar bezig. Mensen komen hm. daar ook. Ik vind het trouwens in Nederland toch beter gaan. Ja. Als ik uit het buitenland kom. en daar is toch heel veel zwerfvuil. Ja. Zo, ja. zo langs zo'n weg. dan kom je binnen en denk je: ja. Ja. Ja, het gaat, ja, het gaat best goed in Nederland. Nou, in ja. Amsterdam niet hoor. Ik ben daar nee, elke verschrikkelijk. Uh, nee, nee, nee, in de is, pijp. Oh, ach, echt ja. Ja. oh, oh wat een zootje. In zo. het Noord, het is ook zo. Uh, mooie huizen allemaal. Sommige hebben, uh, die gooien gewoon alles van het balkon. Dus ja. Ja. ja, ja, ja. En ja, denken, ja, ja de, de ratten zijn ook weer flink dat in opkomst. Legistij. En wat je nou ook hebt, dat mensen die blikjes uit die bakken halen. Ja. En dan die bakken open, die zakken open. Ja, maar Of vanwege het statiegeld. Ze halen een hout ook. Je gooit je blikje in zo'n apparaat. Ja. En dan kunnen de zwervers, of weet ik veel, kunnen aan de zijkant de blikjes eruit halen. Niet meer dat de bakken opengetrokken worden. Okay. Nou, je oh, moet ja. overal weer wat op bedenken. Want de bakken staan He? ook ja. open, want ze worden gesloopt. En dan ja. ligt ja. alles op de grond. Ik zie hier in het dorp ook vaak een meneer met een zwaar beladen fietsen van die grijpers. Ja. om allemaal blikjes te zoeken. Ja. Je kunt hem ja. kalm geven als je net toch net ja. wat loopt ja. te drinken. Ja. Ja ja, ja, ja, ja, ja. Nou komt de orgelman. Maar dan anders. Zeg jongens, we gaan echt afsluiten. We hebben nog een kleine meer bijna een halve minuut. Ik zou zeggen, iedereen ontzettend bedankt voor het luisteren. Uh, en het meekijken natuurlijk. Er zijn een heleboel mensen die kijken ook gezellig mee. Zwaaien. Vinden we ja. hartstikke leuk. Hè? Dus moeten we toch een beetje geswanjeerd naar die studio komen. Ja, ja een ja. beetje Dat aandacht te besteden. Ja. Vooral Dat je achtergoed goed zit. Ja, uh, precies. Ja. Uitgedund. En uh, 11 april zijn we er weer. Ik hoop met weer een paar leuke gasten. We zijn er dan maar twee uurtjes. Dat weten jullie inmiddels wel. Oh, dus ik zou zeggen, tot 11 april... Ik wens jullie allemaal een fijn weekend. Vergeet die klok niet van zaterdag op zondag. Ja, we we 8 hebben 8 het, kunnen het niet genoeg zeggen. Uh, Achteruit vooruit. Na voorjaar vooruit. <tie> ja, ja. Dank ja, voor allemaal. Ja. Fijn weekend. Aan. Het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 1.